De automobilist die op tweede kerstdag in Rotterdam een ernstig ongeluk veroorzaakte, wordt aangeklaagd voor viermaal doodslag. De Schiedammer van 25 reed in Delfshaven met zijn pick-up truck in op een auto die geen voorrang verleende. Vier passagiers kwamen om het leven. Uit politieonderzoek is gebleken dat de schiedammer 147 km per uur reed. Vanwege wegwerkzaamheden mocht daar maar 30 worden gereden. De verdachte is vanmiddag in Rotterdam voorgeleid aan de rechtercommissaris. Hij blijft nog zeker twee weken vastzitten. Henk Kessler vindt dat voetballers en trainers minder moeten gaan verdienen. Volgens de directeur betaald voetbal van de KNVB is dat nodig om de financiële problemen van clubs aan te pakken. Sommige voetbalclubs lijden onder de economische crisis. En verder besteden sponsors minder aan reclame. En hebben slechtspelende clubs moeite om de hoge spelersalarissen te betalen.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 Beroemd. We laten u deze keer niet het, het, het toch wel erg goede Tsjechische Stametskwartet horen. Maar omdat we het van het Jerusalemkwartet hadden en zoveel bewondering hebben voor deze jonge mensen door het Jerusalemkwartet. Ja, niet veel aan toe te voegen. We gaan luisteren.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 Mm, <laughs> mm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 U hoort dat nu weer van ons vertrouwde, hoe heet dat kwartet, Stamiets kwartet.